Oud-premier Piet de Jong zal zijn CDA-lidmaatschap opzeggen als het kabinet een miljard euro bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Twee kranten schreven gisterochtend dat daarover in het Katshuis een akkoord is bereikt. De 96-jarige de Jong zei in Nieuwsuur, als dat gebeurt wil ik er niets meer mee te maken hebben. Hij voegde eraan toe dat hij met zijn laatste krachten zal blijven vechten tegen de bezuiniging.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 Eerder werden ook al politieacties verboden... tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bos, die gisteravond is gespeeld. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk wat motregen... minimaal rond 7 graden. Ook overdag veel bewolking met soms een beetje regen. Later op de dag mogelijk wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondag 22 april is het weer zover.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 Max. Roger, seven, four, seven, is ready, forty, four, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met de welluidende titel. Radioreis streeks gewijs. Vijf zaterdagen lang kloppende harten uit alle hoeken en gaten van Nederland. Gezegend met een tikkeltje chauvinisme, een ruime portie eigenheid... voldoende zelfvertrouwen, een vleugje ijdelheid, een scheut nostalgie... En een bekoorlijke tongval. Vier en standvastig in het gewest. Provinciaals genoegen geworteld in een quintet bevlogen gasten. De vijfde regionale rots in de streekgebonden branding is Willy Oosterhuis. Hij kwam ter wereld op 26 oktober 1954 in het centrum van Zalland... in het Overijsselse Raalte. Na de middelbare school volgde hij een opleiding aan de MAO. Willys talent openbaarde zich niet achter een bureau, maar achter de microfoon. In het Oost- des is hij wereldberoemd... als presentator van volksmuziekprogramma's zoals Regiotap en De Deuren. Daarnaast is deze vent met het kenmerkende accent... een van de drijfdrukken... Van de krachten achter het mega-piratenfestijn. Het nachtvluchtenteam voelt zich vereerd dat hij besloot daarachterheen te kieten: <lacht> Welkom Willy Oosterhuis. <lacht> ja, dat moet ik even zeggen, hè? Ja? Dan weten ze dat ik daar ben. Ja, ja, want heel Overijssel luistert nu natuurlijk. Of heeft iedereen RTV Oost aanstaan? Ik weet het niet, ik weet het het is, het is wel vroeg, hè? Het is heel vroeg. Hoe laat laat laat. ging bij jou de wekker? Uh, ja, een aantal keren. Ja, ik, ik, ik was in de buurt, hè? het mega piratenfestijn noemde je al. Ja, en, in Barneveld was het gisteren. We waren gisteren in Barneveld, Voorthuizen, op uh, pretpark Zeumeren. Uh, en daar zie je dicht in de buurt. Dus ik uh, ben uh, gebleven in een chaletje van uh, wat vrienden van ons. Want ik ben dan altijd met twee zonen op pad. Dat is geweldig. Eentje zit nu aan de andere kant van het glas? Ja. Hij zwaait? Ja. En de andere... En is hij degene die dan uh, chauffeert om jou een beetje te ontlasten? Ja, ja, ja. Dat is fijn, dus... want hij is een stukje jonger dan jij natuurlijk. Het is niet voor niks. En... je zo... <laughs> Ja, nee, hij is wel iets jonger. En de jongste, die, die, die ligt nog in het chaletje. Die uh, is uh, uh, cameraman aan het worden. Maar hij is wel een talentje, dat mag ik nu wel zeggen. Hij slaapt toch. Hij is wel prachtig. Als je... Uh, dat weet je zelf, hè. Ja, maar zou hij het jou niet in dank afnemen wanneer je dat zegt... terwijl hij wakker is en dat meemaakt? Is hij daar te bescheiden voor wellicht? Ja, dat vindt hij niet nodig. Nee. De oudste, die zit hierbij, die vindt dat wel fijn. Die lijkt meer op jou. Een complimentje in het openbaar. Maar de jongste, die, die lijkt op zijn moeder, die heeft dat niet nodig. Hoe, hoe vind jij dat, een complimentje in het openbaar? Is dat ook wel iets waar je heel erg prijs op stelt? Ja, ik, ik weet niet. Het is een beetje raar, hè? Uh, jij zit achter de microfoon en ik en uh, veel in beeld. En, en wat is dat dan toch, dat wij dat zo nodig hebben? Uh, ik ben echt... Uh, mag ik wel zeggen, wereldberoemd geweest uh, in Overijssel. Ik zei wel eens, uh, ik, ben, ik, ik ben beroemder dan de koningin. Dat is nou eenmaal zo. Omdat uh, niet iedereen kent de koningin. Hè. Maar bij mij was van, van, van twee, drie uh, kwamen ze al bij mij uh, door de deuren... met hun vader en moeder. En uh, mensen met een beperking, oude, jonge mensen, iedereen... Uh... Een soort henniehuisman van het oosten? Ja, en nog veel erger, bij wijze van spreken. Erger? Ja, nog veel... In welke opzicht erger? Uh, omdat je van iedereen bent. Hè? En ik kan net zo mooi plat praten als iedereen door. Dus ik, ik, je komt echt uh, binnen bij, bij iedereen. Kijk, Henny Huisman uh, was ook wereldberoemd bij ons, natuurlijk. Uh, maar die komt dan toch ergens anders vandaan. Hè? Die komt dan ja. toch uit het westen. Maar kan het ook zijn dat, dat een dergelijk accent of een dergelijke afkomst... je op de een of andere manier in de ontwikkeling van je carrière juist... Uh, Gaat beperken. Ja, nee, maar dat heeft het gedaan, hè? Tuurlijk. Uh, kijk, ik, uh, ik heb de, de, de leeftijd dat ik ben opgegroeid met, uh, met radio en televisie, dat de mooie donkere bruine stemmen uh, en dan inkeurige, keurig uh, onvervals uh, ABN, ja, dat kon op radio en TV. En uh, ja, die, die, die tongval, dat kon helemaal niet. Uh, en die, die, die hoorde je ook niet. Laten we heel even teruggaan naar dat uh, opgroeien en dat geboren en getogen zijn. Uh, in eerste instantie met radio en pas later met televisie, denk ik. Want je bent geboren in 1954. Ja. Er staat op sommige sites die je dan bijvoorbeeld nazoekt... staat ook geboortejaar 55. Maar het is 54, Het is 54. Hè? 54. Ja. Waarom is daar die verwarring? Ik zou het niet weten. Dat weet je niet. Ik denk dat het eerste jaar niet echt bewust hebt meegemaakt, misschien. En misschien niet. <laughs> Kun je je eerste herinnering terughalen? Mevrouw Rikkie. Ja? Riki. Was dat je eerste Oh, herinnering bedoel ik dan? Oh. Nou, dat was heel raar. Um, want ik ben dus in het dialect uh, uh, opgegroeid. En thuis spraken gewoon plat. Met, met, uh, met vader en moeder, zeg maar. En, en hoeveel kinderen? Even zes kinderen. Om zes een beeld uh, zes kinderen. te krijgen. En ja. en, uh, Waar zit jij zo ongeveer in het midden, rijtje? Midden, midden in. Twee jongere zusjes. En de B6. rest zit, zit ja. erboven. Maar ik ging naar de kleuterschool... En dat vond ik zo gek. Want ineens moest ik heel anders praten. Dat wist ik helemaal niet. Dat was een... Uh... En juffrouw Riki, Ach, uh, helemaal verliefd. Bij een jongetje van uh, drie of vier. Vier, denk ik. En oh, wat vond ik... Oh, ik droomde van haar. En het hele mooie is... dat ik jaren later... He, was ik inmiddels uh, Billy van RTV Oost geworden. En uh, ging met mijn cameraatje uh, overal uh, in en tussen. En uh, uh, dus ook op de kermissen. En toen kwam ik op de kermis in Broekland. En toen kwam op 50 meter afstand komt iemand aanlopen, een oudere vrouw. En die zegt, Willy, En ik zeg, je vrouw Rikie. Echt waar. En ik haalde gewoon het gevoel van toen weer op. Dat is prachtig. Hoe, prachtig. Ja, En hoe was dat gevoel van toen? Is dat, is dat inderdaad uh, een, een ontroering die je dan ervaart? Ja, ja, want het was, uh, ik denk dat, dat voor het eerst iemand anders van buiten bij mij binnenkwam. Uh, dat moet je even uitleggen. Ah, ik ben zo eigen. Ik ben zo van, van de grond waar ik vandaan kom. En, en zo van mijn eigen familie. Uh, dat, uh, voor mij was het eigenlijk onbestaanbaar dat er, dat er nog iets daarbuiten was. En dat, dat er bijvoorbeeld iemand anders je hart weet te raken. Of Die je, ziel je helemaal kan, niet ja. En kan en misschien, beroeren. Ja, en misschien, misschien dat mijn ziel wel voor het eerst beroerd werd. He, dat, dat, dat, dat andere gevoel dat je helemaal van iemand anders kunt houden. Misschien was het dat wel. Ik kan nu nog oproepen voor juffrouw En Weet je wat er van juffrouw Rieke geworden is? Is, is? is zij er nog of uh, zetelt zij in het hiernamaals? Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk dat ze er nog is en dat ze nog in Broekland woont... en uh, uh, nu oud en gelukkig is. Ja, Wa waarom denk je dat ze gelukkig is? Omdat ze van het leven houdt en dus houdt het leven ook van haar. Dat betekent dat jij dan ook gelukkig bent, of niet? Niet dat het uh, verbonden is met Rieke, maar jij houdt ook van het leven, heb ik het, ja, het vermoeden. Dus ja, ja. Betekent dat dan direct ook ja, Maar Ik hou van, van alles. Ik, uh, uh, mensen zeiden ook altijd, je moet op het hoogtepunt van het feestje weggaan. Maar dat wilde ik nooit. Ik wilde, ik wilde op het dieptepunt weg. En, en dat herken ik wel in heel veel dingen in mezelf. Ik heb heel veel ups en downs. En, en uiteindelijk, ik heb het allemaal zelf opgezocht. Ik had nog heerlijk relaxed bij ATVOS kunnen werken. Maar, maar ik, wanneer je dat ook doortrekt, zo'n opmerking... je moet al op het hoogtepunt het feest verlaten. Als je dat doortrekt naar het leven... dan zou je het leven ook op het hoogtepunt moeten verlaten. Maar dan kan het toch wel nou ja, angstaanjagend kort worden, denk ik. Nou ja, uh, ik, ik heb uh, twee jaar terug... een uh, een hartaanval gehad die ik succesvol heb afgeslagen, zeg ik altijd. En uh, ja, dat had niet gekund. Want dan was het wel min of meer op, bijna op het hoogtepunt dat ik afscheid nam. En dat, dat was niet de bedoeling. Ik denk dat ik wel... Uh, ja, misschien wordt het wel het dieptepunt dat ik afscheid neem. Maar daar kan ik ook zo van genieten. Maar dat... ben jij wakker geschud door, door uh, die, die, uh, die hartproblemen? Ik was al wel wakker... Uh... Mijn vader is uh, uh, op dezelfde leeftijd uh, overleden. Dat was, dat was het hele angstige op dat moment. Ik, en toen uh, was jij pas vijftien, toen jouw vader kwam te overleden. Ja, ja. Dat is ook gek, hè? Ik heb, ik ben, uh, als ik dat terughaal vanaf juffrouw Riki en, en, en groot worden tot je vijftien... Uh, dan ben ik al die jaren altijd bang geweest... dat mijn vader een keer niet terug zou komen... En... Weet, jij, weet jij nog waar die angst dan vandaan kwam? Ja, dat weet ik niet. Dat, is dan, ja, dat, dat moet een naam krijgen dan. Hè? Nee, ik, het hoeft niet een naam te hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat je bij jezelf probeert op zoek te gaan... naar waar het vandaan komt. Of waarom die angst er is. Want dan kun je hem eventueel bestrijden. Ja, gewoon, uh, gewoon maar een beetje bang zijn. Wat is daar mis mee? Hoef, hoeft... Nou ja, uiteindelijk als je 15 wordt... dan wordt die angst ook nog bewaarheid. Ja, toen wist ik, uh, uh, het, het gekke was, ik zat op de, uh, uh, op de Mulo, heette dat toen. En uh, ik fietste met Tommetje, mijn vriendje, uh, naar huis. Dat was zes kilometer, we waren half weg. En toen kwam ons buurmeisje op een mobilet, een brommetje, ons tegemoet rijden. En die zei, ik zou maar naar huis gaan, want er is iets ergs gebeurd met jouw vader. En toen zei ik tegen Tommetje, hij is dood. Dat wist ik. En ik fietste... Nog drie, vier kilometer naar huis. En ik wist het niet. Iedereen huilen. Mijn grote broer, die was 18 toen, die ving me op. En ik, ik denk, ja, ik durfde het ook niet te vragen. En ik ging er maar zitten. En, ja. en op een gegeven moment zaten mijn moeder en mijn oudste broer tegenover elkaar. En die had het over, ja, dan moeten we ook rouwkaartjes maken. Ik denk, dan is die echt dood. Maar wacht even, jij komt binnen en er is niemand die jou apart neemt en zegt... Uh, luister, Willy, er is wat ergs gebeurd en we moeten het je nu gewoon echt vertellen. Nee. Je vader is dood. Nee, maar mijn broer ving me op. Ja, en, maar wat is... Ja. Die is 18 en die, die denkt misschien... Ja, hij weet het. Want hij wist al lang dat mijn vader overleden was. En iedereen huilen en ik ook. Maar, ja, maar ik wist het niet. Ik durfde het niet te vragen. En het gekke is... We brachten kranten rond, hè, eh, elke dag. En uh, toen ik dus ontdekte, oh, dan is hij door. Toen dacht ik ook gelijk, oh, hoeveel gelukkig ook geen kranten rond te brengen vandaag. Gek, hè? En, uh, maar dat moest wel. Mijn oudste broer die nam gelijk de leiding en zei, en, en we gaan gewoon verder. <laughs> en we gaan gewoon kranten rondbrengen. Dus dezelfde dag, alle ogen van het dorp op mij gericht, kranten rondbrengen. Ja. Het is wel een mooie manier om een groot arbeidsethos te ontwikkelen. Ik kan wel werken. Ik, ik kan wel werken. Misschien, ja, ik kan wel tot gaatje gaan. En dat er dan invallen is ook wel gebeurd. Ja, maar dat hoort er misschien ook wel bij. Ja, bij mij wel. Ja. Ja. Ja. Bij jou wel. Misschien dat niet iedereen uh, je kent. Willy Oosterhuis. Ik zal je gewoon eens even om... omschrijven. <lacht> ja, Het is heel jammer dat we dus nu hier op Radio 1... bij Nachtvluchten van Max geen webcam hebben. We zitten namelijk op een andere uitzendlocatie. Maar Willy Oosterhuis ziet er echt fantastisch uit. Kaal? Daar begin ik even mee. Mm. Maar als je, stel dat je het niet scheert, de schedel... Dan komt er dan ook niks meer? Dan komt er een hele oude man tevoorschijn, zeg ik altijd. Ja, omdat het grijs is of zo? Grijs en uh, zo'n zo ringetje achterlangs. Weet je, dat, dat is een rare vraag. Maar dan vraag ik me dus ook onmiddellijk af of ook, ook het schaamhaar grijs wordt. En scheer je ja, dat dan je... ook weg? Ja, ik ben ook Want daar ben je ook ik, oud ben, ik ben ook steeds meer van het scheren geworden. Ja? Is, ja? Ja, ja. Dus dat heb je ook weggeschoren? ja. Niet altijd, maar... Ja, het is maar net even hoe de pet staat. Ja. ja. Je was blond, denk ik dan maar. Ja, ja, donkerblond Want je hebt blonde dat. wenkbrauwen. Ja, blauwe ogen, als ik goed kan zien. Ja. Een, een, een mooie, stevige, niet echt bolle toet, maar wel een stevige toet. Ja. Uh, <laughs> er, er zit ook een hele mooie twinkeling in de ogen voor de rest een klein beetje een buikje je bent niet al te lang, dat zag ik op foto's al maar goed, ik ben 1,84 meter 84, dus een klein beetje een buikje ja, ja, toch? ja, ja dat is het houding hè ja, maar je moet natuurlijk ook een beetje die, de, de ademsteunen en zo. Ook? Dus dan okay, moet je dat okay, een beetje okay, laten okay, hangen en zo. Dank. En dan oh, nee, zie ik dat. Dankjewel. Ben je heel ijdel of niet? Ja, een beetje wel. Ja? Ja, niet heel ijdel. Want dit is Willy, hè? Ja, dit is Willy. Nou, ik was nog, dus... nog niet helemaal klaar. Prachtig uh, wit t-shirt. Ja, daar, wat is daar dan prachtig aan? Zult u zich als luisteraar afvragen. Daar staat dus Lord Gron. Staat daar in zilveren letters opgedrukt en daar overheen een de pièces, noem ik het even. Een, een pantalon in het uh, fluweel zwart. Ook weer met diezelfde zilveren letters erop. Lodgorn. Ik zeg het natuurlijk niet zo heel erg goed, maar mijn excuus is daarvoor. En dan zo'n prachtig bijpassend jasje daarbij. Ook datzelfde zwarte fluweel. Wederom bezet met die zilveren letters. En dan zilverkleurige puntschoenen. Kijk. Is, is, dit, is dit een outfit die iets over jou zegt? Of ja. is dit puur de show die je nu eenmaal een warm hart uh, toedraagt? Het zegt ook wel iets over. Het, het is zo geworden. Hè? Ik heb uh, uh, jarenlang uh, geen spijkerbroek gehad. Ik had altijd rare broeken en uh, rare jasjes. En, uh, dat hoorde gewoon uh, bij mij. En wat zegt het over je dan? Dat ik misschien uh, me zo graag wil laten zien. Dat ze. Hé, hey, dat is Willy. En nu draag ik wel veel spijkerbroeken. Uh, omdat ik. Uh, Misschien minder nodig heb, dat weet ik niet. Maar dat is, is wel leuk. Ik ben hier met mijn oudste zoon, en die zegt tegenwoordig tegen mij: uh, Hallo, <lacht> pak je aan, <lacht> laat je zien. Terwijl ik uh, uh, rustiger geworden ben en denk: Ah, oh, laat me lekker. Mooi, uh, mooi een um, vestje aan, broekje aan en ik ga uh, rustig zitten. En wanneer mensen dat zeggen, ah, dat is Willy. Want je laat het op deze manier op ostentatieve wijze zien. Maar wie... Oosten... wie ja, ostentatieve wijze. Dat is opvallend, okay. uh, een beetje ja. geëxalteerd. Ja. Um, Leg je wat, wat, met één moeilijke woord uit, kom je met volgende moeilijke is nou, Zo woord. moeilijk vind ik ze toch niet. Ja, het is ja, Radio 1, joh. Oh ja, sorry. We hebben Heb hele intelligente luisteraars. Ja. Nou ja, toch wel zo tussen de 60.000, 70 70.000 mensen. En naarmate dus... de tijd vordert, het is nu 18 minuten over zes. Naarmate de tijd vordert, gaan overal wekkers, uh, kinderen worden wakker. Dus het is een stadion hè? Ja, ja, ja. Dus wij moeten daar ook iets heel moois van maken. Okay, Willy Oosterhuis, ja. organisator van onder andere Mega Piratenfestijn... presentator, zanger en voormalig werkzaam bij RTV Oost. Ja, ik zeg het er maar gewoon ja, even ja, ja, bij. Ja, ja, hè? Ja, ja, ja. Ook al ben je daar op een beetje een lullige manier weggegaan. Nou, weet je wat het is? Ah, helemaal niet zo lullig. Ik heb daar 15 geweldige jaren gehad. De lulligheid kwam daarna. Ja, weet je, die kwam daarna. Um, kijk, ik, ik, ik, ik, ik wilde maar Jan eens verder... Ik had Jannes gekroond tot koning der piraten. Jannes is een zanger, hè? Jannes is een volkszanger. Heeft hij ook niet die titel De Deuren bedacht? Ja, dat is het leuke. Van dat programma wat je dan nu presenteert? Nee, nee, ja, De Deuren was er altijd, hè? De deur... Ja, maar hij had het bedacht, geloof ik, die titel, toch? Heb ik ja, ergens gelezen. Ja, dat zit zo. De regiotab, regio tap, daar, regio, daar komen we vandaan. Tap als een, een kwingslag naar top, top 9. Het dus werd eigenlijk onze eigen hitlijst. Maar wij waren onkoopbaar. Dus als je een taart meebracht, dan stond je zo op nummer 1. En, nou ja, zoiets. en tap, een biertje erbij, gezelligheid. Muziek erin. En dat, dat was 15 jaar lang een mega succes. En is eigenlijk ook uh, de basis uh, geworden van het mega piratenverstein. Uh, en daar hadden we al de deuren. En de deuren is een, uh, een kunstwerk van uh, Erik Lohman, een kunstenaar uit Haaksbergen. Uh, maar toen ik wegging bij RTV Oost... Toen gingen ze moeilijk doen over, uh, over de deuren... De deur is, is van Erik Lohman, de kunstenaar, is van mij, uh, maar is niet van RTV Oost. En, uh, maar ja, maar ik mocht de naam Regiotap niet meer gebruiken. En toen moest ik een nieuw na nieuwe naam bedenken voor eenzelfde muziekprogramma. En toen zei Jannes, noem het dan De Deuren. Ik zei natuurlijk. Eenvoudig, ik kan het niet. Zo is het gebeurd. Janus is een vriend van mij geworden. Goed. Ja. Dus um, RTVO's, dat hebben we al achter ons gelaten. Maar, maar ik wil nog even terug naar. Um, uh, dus je dus, dus zoon zegt: hey, trek eens even dat pakje weer aan. Laat jezelf eens een beetje zien. En jij zegt: Nou, het, hè, ik, ik ben misschien ook wel wat rustiger geworden. Um, maar als mensen zeggen: ah, daar is Willy. Wat, wat mogen ze of moeten ze daar dan bij denken? Ik bedoel, wie, wie is de echte Willy? Krijgen de mensen dat te zien? Of niet? Jawel, altijd wel. Kijk, um, Willy is, is, is uh, heel extra vet en heel open en heel aanwezig. Maar er zit zo'n fijn hartje in. Hè? Ik kan zo dicht bij mensen komen. En. Uh, um, kijk. Hoe doe je dat, dicht bij mensen komen? En waarom beheers je dat zo goed? Waarom kun je dat zo goed? Vanwege dat kleine hartje of zo? Ja, jij doet hetzelfde. Ik, ik hoorde net dat al. Alle mensen die jij ontvangt, die gaan aan jouw hartkant zitten. Ja. En ik ben de enige nu, even omdat we ergens anders zitten, die aan de andere kant zit. Ik moet je ook zeggen dat het heel raar voelt, dit. Want het, is, het klopt inderdaad, het, ze moeten altijd aan de kant van mijn hart zitten. Dat, dat hoort erbij en ik weet niet waarom dat is, maar dat is heel gevoelsmatig. Ja. En het is niet te vergelijken met dat je aan de verkeerde kant in je, in je tweepersoonsbed ligt. Maar het, het voelt heel raar. ja. Maar hoe ga jij die mensen, hoe bereik jij ze? Hoe, hoe kom je binnen bij ze? Stil, hè? Met heel veel geweld voor de omgeving, maar bij die ene mens heel stil. Gisteravond, uh, nee, eerder, dan ging ik met mijn cameraatje op pad. En uh, ging nooit door de voordeur. Die is dicht, die zit op slot, die doen ze niet open. Gingen altijd via de achterdeur. En dan sloop ik naar binnen. En dan kwam ik heel dicht bij de mensen. En dan creëerde ik iets van vertrouwen, van, ja het is heel normaal dat ik hier loop, ik doe niks. Uh, ik heb altijd begrepen dat er komt, je komt eerst binnen voordat je zelf komt. De, uh, het gevoel komt eerst binnen en dan komt er een lichaam achteraan. En uh, dat doe ik op het podium nog. Er is tienduizend man binnen. En dan zorg ik dat ik, Dan gaat die deur open. En dan kom ik eerst... Dan zeg ik niks. Dan kom ik eerst binnen. En dan zorg ik dat ze allemaal in alle hoeken en gaten... Tienduizend man allemaal voelen van... Hé, hey, wat is dit voor fijne wind? Wat gebeurt hier nu? En dan zeg ik... Goh! En dan worden ze allemaal wakker. En, ja. en dat heb ik altijd gedaan. Uh... En, en in hoeverre... Kunnen mensen makkelijk bij jou binnenkomen? Ja, dus is, in jouw ja, hart, in jouw ziel? Dat is moeilijk. Waarom is ja, nou, dat moeilijk? Nee maar, nee, maar dat wil ik dan weten. Waarom is dat moeilijk? Ja, misschien omdat ik zelf wil bepalen. Of, uh, of ik uh, dat contact wil met iemand wil maken of niet. Dat weet ik niet. Dat is een mooie vraag. Dat gebeurt niet vaak. Dat ik dat... Denk ik, toelaat. Maar dan neem ik het er over. Als een ander dan stiekem bij mij binnenkomt, dan. Uh, dan schreeuw ik er wel Lot gewoon overheen. of dan maak ik weer een grap. Of, uh. En hoe is dat dan in je directe omgeving? Want je kunt natuurlijk niet uh, die, die schreeuwigheid... ook in je directe nee, nee, omgeving volhouden. Nee, nee, maar dus, kijk. Uh, uh, ik, thuis schreeuw ik niet Lot gewoon. Thuis ben ik een hele rustige man. En er uh, zijn mensen die me gewoon meemaken. Die zeggen, oh, ik, ik, ik, ik, och, ik, ik heb me altijd lopen erger aan. Dan geschreeuw van jou op tv en uh, weet ik veel wat. En daar zit je maar. Bij de tandarts zei uh, iemand ooit van... Uh, ja, je bent het niet, maar je, leek te je lijkt te spreken. <laughs> ik zeg, maar ik ben het wel. <laughs> zegt maar je zegt niks. Ik zeg, nee, maar ik zit bij de tandarts. <laughs> daar zeggen mensen niet zoveel. Ja. Op wie lijk jij? Op je vader of op je moeder? Ja, dat weet ik niet. Ik dacht altijd op mijn moeder. Uh, maar ik kwam laatst iemand tegen die zegt: Ik heb met jouw vader gewerkt. Ik zei, oh, vertel. Want ik ken mijn vader niet. Ik ken me alleen maar van iemand die... die uh, was magazijnbediend op een koffiebranderij. Die ging s'morgens vroeg weg met de bus. En die kwam s'avonds met de bus weer. En dan was er een krant... Daar ken ik mijn vader van, geloof ik. Hij zei, oh, je vader, dat was een schafuit. Maar dat wist ik niet. Hij zei, oh. Hij zei, Jij kwam op televisie, zegt hij. En dat is nu al uh, 15 jaar geleden. En toen zei ik gelijk tegen mevrouw... Hé, hey, daar is hij Dat is er eentje van Oosterhuis. Ja, de, de, dus ik lijk wat dat betreft op mijn vader. Dus het schafuitige, heb ik misschien wel van mijn vader... En het harde werken en, en het warme hart misschien van mijn moeder, denk ik. Mijn vader kon ook wel werken, maar dat vele weg was ook wel uh, biertje drinken in de kroeg. En, uh, uh, niet te veel, denk ik, maar uh, oh, die heeft ook wel van genoten. Wat heeft het eigenlijk voor jou betekend dat jij vanaf je vijftiende zonder je vader... verder ging opgroeien en je ging ontwikkelen? Ik kan me voorstellen dat dat best wel een invloed op je heeft gehad... Misschien wel, uh, uh, nee, natuurlijk nee, heeft dat invloed gehad. Want uh, uh, ik voelde me altijd schuldig. Ik had, ik, ik had een heel goed contact met mijn moeder. Uh, heel veel praten met mijn moeder. Uh, en ik, ik wilde niet veel weg. Want die nee. anderen trokken alle kanten op. Die waren ouder. En, uh, uh. Maar hoezo schuldig voelen dan? Nou, haar alleen laten. Ze was al alleen gelaten. En, uh... Goed, er zijn zes kinderen, dus. Ja, en dat werd ook wel een beetje verdeeld. Maar uh... goed, als iedereen ging, dan bleef ik. En uh... ja, dat is eigenlijk. De, de, dat contact met mijn moeder is. is ja, dat is tot het eind uh, um, gebleven. Maar dat was um, een heel. Uh, wat was dat voor contact? Ja, he? heel... Ik snap dat je dus uit schuldgevoel... dan niet haar ook nog eens alleen wilt laten. Maar wa wa wat was de intensiteit en de inhoud van dat contact? Ook omdat je het tot het eind van haar levensdagen... ergens in de negentig is geworden, hebt volgehouden. Nou, het was een heel warm contact. Als ik s'nachts thuis kwam, ik was hè, 16, 17, 18... of was 2 uur, 3 uur, 4 uur... Uh, dan ging ik altijd naar haar kamer. Dan ging ik altijd op de rand van haar bed zitten. En dan vertelde ik wat er gebeurd was die avond. En uh, ja, dat vond zij geweldig. En ik ook. En toch was er geen fysiek contact. En dat... Ik kuste haar niet. Ik raakte haar niet aan. Dat, dat zat er niet zo in, geloof ik, bij ons. En pas helemaal op het eind van haar leven... Uh, heb ik dat fysieker gekregen. Ben ik haar gaan aanraken en omhelzen en kussen. Heb ik ook wel een beetje van mijn vrouw geleerd. Haar familie is veel warmer, uh, veel fysieker. Uh, en dat was wel heel mooi, helemaal op het eind. En, uh, ik weet nog, uh, de, een van de, de laatste dagen was ik bij mijn moeder. En er waren twee uh, nichtjes van haar, waren het ook, maar mijn moeder was echt stervende, zeg maar. En in de war en, en toen moest ze naar het toilet. En ze moest geholpen worden. En toen zeiden die nichtjes van... Doe jij dat maar. Het is jouw moeder. Ik zei nee. Ik ben al zo dichtbij gekomen. Maar dat wil ik niet. Ik, dat, dat ga ik niet doen. En toen hebben die nichtjes dat gedaan. En als je daar nu op terugkijkt, denk je... Goh, ik had dat extra, extra stapje best nee, nee, kunnen en nee, nee, mogen nee, zetten. nee, nee, nee. ik nee, bedoel, dan moet ik haar op de wc zetten, ook weet ik veel wat. En dat vond ik... Uh, nee, dat, was, dat zou jammer zijn. Het was zo mooi. Zo, ik was zo dichtbij gekomen en dat moest niet... Uh, nee. Want dat had je niet aangekund? Je hebt wel, wel aangekund. Nu had ik het gedaan. Maar uh, zo, is het, zo is het veel mooier. Vind je het, de, de ontmenselijking van, van de moeder-zoon-relatie dan te veel aanwezig plotseling? Omdat je dan je eigen moeder op een toilet moet zetten? Nou ja, je kent de verhalen. Laat ik maar zeggen, uh, zij is altijd mijn moeder gebleven. En uh, uh, het is niet andersom gegaan. Dat ik haar moet bevaderen uh, of wat dan ook. Of dat ik haar moet helpen. Hè? Ik vind het wel heel bijzonder dat je het vertelt. Want ik kan mij natuurlijk herinneren toen mijn vader overleed in 2010. Toen had hij aan mij en mijn zus gevraagd of wij hem wilden afleggen. Zoals wij dat uh, jaren geleden ook met mijn moeder hebben gedaan. Maar toen legde hij daar zelf ook wel de scheidslijn in aan. Dat deel 1 van het afleggen door de professionelen werd gedaan. He, dus dat is inderdaad het, het schoonmaken van het lichaam... en uh, watten in de anus, geloof ik, ja. zodat niet alles nog de loopt... terwijl de dode daar opgebaard ligt, et cetera. En deel twee, het aankleden. Dus, dus iets wat eigenlijk minder intimiteit inhoudt... maar wat misschien wel net op dat randje is... waar jij het nu over hebt met je ja. moeder. Dat wou die dus inderdaad precies uit elkaar zien te houden... En dus dat aankleden, dat mochten wij dan doen. En dat, dat wilde hij ook graag. Maar inderdaad, datgene wat eraan vooraf ging, niet. Hij heeft ook met waarde, waardigheid ja, daar te maken. heeft het mee te maken, ja. ja. Het andere is zo, ja, is zo ja, uh, technisch, menselijk. Uh, hè. Ik bedoel, dat heeft niks met, met gevoel te maken. Hoewel mijn vrouw, zij is verpleegkundige... Uh, wil dat altijd wel. Wij was een heel... Intens mee geleefd heeft. Ook met haar eigen moeder en vader. Die wil dat allemaal wel. En die fysieke warmte. En, en dat, dat lichamelijk met elkaar zijn en omgaan. Je zegt. Dat heb ik onder meer van, van mijn vrouw geleerd. Was je inderdaad. Want, want je gooit heel veel energie. Ook in de fysieke presentatie. Volgens mij. van Bijvoorbeeld zo'n mega hè? Je, je bent ja. één bonk energie. Dus daarin wel heel fysiek. Waar komt dan die tussen aanhangstekens, afstandelijkheid vandaan... waar het gaat om fysiek delen. Ja, want is er geen afstandelijkheid dan toch. Uh, maar dat, dat is zo waardevol. Dat, dat mag niet met geweld. Dat moet... Dat moet zachtjes. Dat, dat moet stil. Uh, ik denk... Kijk, ik maak nu niet meer zoveel televisie als... als eh, niet meer die kleine portretjes. En wat ik gemaakt heb, en ik kwam met mijn cameraatje dan bij, bij, bij mensen... Dan, dan, dan, dan, dan, dan moet dat zacht, dan moet je... Ja, ik heb het, niet, ik heb het even niet over die inhoudelijkheid van, van uh, laten we zeggen... Uh, uh, mooie genuanceerde programmaatjes of portretjes maken... maar meer je eigen fysieke warmte met mensen in je directe omgeving... Nou, in die zin, ik ben wel heel erg van het aanraken en van het omarmen. En uh, daar heb ik allemaal wel, uh, uh, uh, wel geleerd. Maar als het er echt op aankomt... Het is meer vriendschappelijk, kameraadschappelijk. En, uh, ja, en ik kus ook wel. Ik kus mannen, vrouwen. Maakt mij allemaal niet uit. Um, als ik, uh, maar als het er echt om gaat, dan doe ik dat heel... Ja, bijna zonder aan te raken... Aandraken bijna zonder aan te raken, dat zegt Willy Oosterhuis hier op Radio 1 bij Nachtvluchten van Max. Het is dus drie minuten over half zeven. En uh, Willy Oosterhuis is bij ons de gast in Radioreis streeksgewijs. Willy, wat wij altijd doen, dat is dat wij in het Nederlands archief Voorbeeld en Geluid op zoek gaan naar een fragment uitgezonden precies op jouw geboortedag. We gaan een beetje reizen in de tijd. Jij bent uh, geboren in uh, 1954 en dat was op 26 oktober. En inderdaad ja. is er van die dag één fragment bewaard gebleven <laughs> in het Nederlands Archief <laughs> van Beeld en Geluid. En uh, dat is uh, de minister van Buitenlandse Zaken over de Parijse Conferentie... Uh, met betrekking tot de integratie binnen de Europese samenwerking. Dus wij gaan even terug, Willy Oosterhuis, naar jouw geboortedag... 26 oktober 1954. De minister van Buitenlandse Zaken, meester Bijen... hield vanochtend een persconferentie over de resultaten van de Parijse conferentie. Na afloop werd aan een van onze verslaggevers de gelegenheid geboden... aan zijn excellentie een tweetal vragen te stellen... Excellentie, zou u aan onze luisteraars uw oordeel willen geven over de resultaten van de Parijse conferentie? Acht u over het algemeen hoopvol voor de Europese integratie? Ik acht de conferentie zeer hoopvol voor de Europese samenwerking. Maar wanneer men over integratie spreekt, moet men goed weten wat men bedoelt. We hebben in de afgelopen jaren onder integratie verstaan... ...het scheppen van een gemeenschap in Europa... ...een beperkte gemeenschap zoals de kolen- en staalgemeenschap... ...en de defensiegemeenschap... ...over een bredere gemeenschap zoals de politieke en economische gemeenschap... Eh, ...in die zin dat er geschapen zou worden een gemeenschapsorgaan... ...met bevoegdheden, met eigen bevoegdheden... ...verantwoordelijk voor het gemeenschapsbelang... ...aan een gemeenschapsparlement. Dat element... ...is niet voorhanden... ...in de organisatie... ...die nu in Parijs is opgebouwd. Dank u, excellentie. Dan wilde ik u nog geen vraag stellen, namelijk deze. Hoe ziet u in de nieuwgeschapen situatie... ...de positie van de Benelux? Ik zie in de nieuwgeschapen situatie... ...de positie van de Benelux... ...zoals ik de positie van de Benelux... ...altijd gezien heb... ...als een noodzakelijke een belangrijke versterking van de positie van deze groep landen in internationaal verband. En uh, het is zonder twijfel een uh, bevestiging van het juiste inzicht van hen die de Benelux tot stand hebben gebracht... wanneer men denkt aan de rol die de Benelux landen ook weer bij deze laatste onderhandelingen... en de totstandkoming van deze laatste verdragen hebben gespeeld. Al dus de minister van Buitenlandse Zaken, J.W. Bijen, over de Parijse conferenties en uh, conferentie, dat is enkelvoud. En deze woorden sprak hij op 26 oktober 1954, de geboortedag van onze gast, Willy Oosterhuis. Ik denk dat mijn geboorte spannender was, denk je niet? Ik weet het niet, hoe is die verlopen? Is jou <laughs> daar iets over verteld? Ja, ik heb altijd, bij ons was min of meer alles gepland, hè? Er was ook nog een pastoor die dan langskwam van... Hallo, mevrouw. Is het niet tijd voor de volgende? Is het niet tijd voor de volgende? Maar ik kwam er tussendoor. En dat heb ik altijd zo gevoeld ook. Ik voelde me wel welkom, hoor. Maar er waren uh, ja, acht mensen aan tafel zitten. Een vader, een moeder en zes kinderen. Hoe, hoe was het contact op zich met al die kids? Het is een groot gezin, dus ja. het is waarschijnlijk ook veel jolijt, maar ook veel strijd. Veel strijd? Nee... Nee, we hadden drie meisjes, drie jongens. Uh, nee, niet, nee, niet veel strijd. Uh, iedereen had zijn eigen vriendenkring. Uh, allemaal voetbal, allemaal handbal. Allemaal dorp, kermis, palmpasen. Uh, nee, niet veel strijd. Een mooie niet. kleine gemeenschap ook in Raalte, toch? Ja, nee, Raalte is de gemeente en, en, he het, en het dorp is heten. Heten, he? ja. En heten, ja... De, heb ik geleefd tot ik bijna veertig was. Echt, met alles. En die sociale controle, is daar een beetje mee om te gaan? Want dat is toch wel wat wij ja, stadsratten vaak denken. Ja, dat iedereen je, elkaar op de lip zit. Ja, ja, maar dat is zo fijn. Ja. Je, je, je kent alles van elkaar. En uh, uh, je, zou niet, je, je zou niet anders willen natuurlijk. Je bent daar geboren, je bent daar helemaal één met, met iedereen. En ja, iedereen kent iedereen... En uh, ja, dat, dat, dat vind je zalig. Kun, je kunt je nu voorstellen dat je in zo'n grote stad moet wonen. Is dat, is dat dan te anoniem voor je, zo'n grote stad? Of, of voel je je dan niet echt sociaal in een vangnet uh, Ja, maar kinder, kinderen, kind, Waar kinderen geboren worden, daar wortelen ze... En, uh, en dan kun je, je niet voorstellen dat je ergens anders wel gelukkig kunt zijn. Hè? Heb jij dan jouw echtgenoten ook daarin in heten of, of in gaal te leren nee, nee, kennen? Nee, nee, nee, verderop. Maar we, <coughs> ja, we gingen naar uh, discotheek in de omgeving. En uh, andere dorpen, Markelo. En, en daar heb ik uh, Goor. En daar heb ik mijn vrouw uh, gezien. Gezien? Ik zat er. En ik keek en ik zag een, een leuk klein ding, zo als ik dacht... Goh, een spring in de pan. En ik keek alleen maar. En ineens komt ze aanlopen en zegt Wou je me spreken? Ik zei, ik? <laughs> nou ja, nu je er toch bent. Een vriend van mij, die zag mij kijken. En die had tegen haar gezegd, van, die heeft interesse. En... Nu ken ik mevrouw, maar toen nog niet. Ik denk, zo, dat is makkelijk. Daar hoef je niks voor te doen. En nu is het achteraf minder makkelijk? Of? Ja, nee, het is... Ja, het is heel wat minder makkelijk. Want toen ik haar uh, uh, veroverd had, toen ging de poort weer dicht. Bij jou of bij haar? Bij haar. Toen dacht ze zo, nu heb ik hem, denk ik. En, uh, en nu gaan we het maar eens even neerzetten zoals... Zoals zij denkt dat het moet. Zoals zij denkt dat het moet. Ja. En, uh... en is, is, is op dat moment bij jou dan de liefde ook een iets wat... Uh, laten we gaan zeggen, doven? Of, of... Ja, want ik denk, ja, maar dat is niet de bedoeling. En, uh, en toen was het ook uh, een jaartje uit... Maar ik kreeg elke week de groeten van haar. Want ik was in de. Ik, ik werkte in de kroeg en. Uh, um, en er kwamen jongens. die gingen altijd naar diezelfde discotheek. waar ik toen ook kwam. En ik kreeg elke week de groeten. Dat was natuurlijk stoer. Maar uh, ik zei. Oh, doe de groeten maar terug maar. En een jaar later. toen uh, maakte iemand anders veel werk van mij. En ineens dacht ik. Van, ik ga toch eens even kijken hoe het met die kleine is. En. Uh, en toen stond ik weer te kijken. En hij, zij heel druk aan het dansen met een vriendin van haar. En ineens keek ze. En ze sprong een halve meter op. En, en, en bezig. En, oh, oh. Ja. En dat is al lang geleden. Ja, want je bent nog steeds met haar. Ik ben nog twee steeds... twee met... zoons verderop ook. Ja, ja. Dat, dat is het mooie. Wat is eigenlijk het moment geweest? Uh, want, want ik hoor het je zeggen van... ik werkte vaak uh, in een discotheek. Ik deed dit, ik deed zus, ik deed dat. Je hebt op de MEO gestudeerd. Nou, maar je bent nooit achter dat bureau uh, terechtgekomen. Uh, je hebt op de markt gestaan. Je hebt een eigen disco gehad. Je hebt in de reclame gewerkt. Wat is het moment geweest dat... Je definitief verleid bent tot wat je nu doet: presenteren, zingen, uh, megafestijn uh, organiseren. Het is dus, dus, nou, laten we zeggen, gewoon. Het was de, er de, de, altijd hè? de het show. Was, het was er altijd. Hè? Ja, maar op welk moment ben je er? Als kind ben je er volgens mij per ongeluk bij betrokken geraakt dat je ineens uh, Zeskamp ging presenteren of zo. Ja. Ben ik En dat met verven deed. Ja, dat deed ik. Uh... Op een manier dat mensen zeiden, je bent op televisie. Ik zei, ik ben niet op televisie, jawel. En toen was Willem Ruis op televisie. En ik deed het een beetje op een manier zoals Willem Ruis. Is dat een voorbeeld voor jou geweest? Ja, dat vond ik geweldig. Maar dat vond, vond iedereen geweldig. Hè? Die brak met alle wetten. Uh, het keurige wat we net hoorden hè? op mijn geboortedag... dat was ook heel lang op televisie. En, uh, hiervoor hoorde ik uh, Agit Scherphuis... Ja. En, en zo, zoals zij begonnen is, zo keurig allemaal. En, uh, en Willem Ruis die, die brak met, met, met alles. En maar die... is het dan een wet van mede en persen om te breken met wetten om... anno toen, was dat misschien nog niet zo nodig... maar anno nu überhaupt op te vallen en dus in die schijnwerpen te komen nou staan? Nou ja, je moet wel iets gaan doen wat een ander niet doet. Maar... wel met je hart. En... Uh, ja, daar zien we te veel dat dat niet gebeurt. Ik bedoel, op een gegeven moment ja, er zijn er zoveel die allemaal hetzelfde kunnen doen op radio en televisie en weet ik veel. En dat raakt allemaal niet meer. Hè. Het, is, het is ook te veel. Uh, Wat raakt jou nog wel, al nu, uh, als we het hebben over radio of televisie of, of het themakanalen? Nou ja. Uh, Yvonne Jaspers. Hè? Omdat zij. Uh, uh, zo dicht bij die boeren komt. Ik, ik zie dat ook wel. Een leuke, spontane meid, tuurlijk. Mooie meid wel. Uh, maar gewoon een Brabantse meid. Uh, maar ze komt heel dicht bij die boeren. Die, uh, daar komt ze ook stiekem binnen. Hè? Dus wij zien allemaal Yvonne Jaspers. En die boeren ontdekken allemaal. Oh, wat is dat een mooi mens. Die gaan helemaal voorbij aan Yvonne Jaspers. Of, die, die. Ja. Uh, dat zie ik. Ik ken, ik ken die boeren. Hè. Ik bedoel, uh, dat, is, dat is onze omgeving. Nou, die televisie, dat is wel heel mooi. En uh, nou ja, ik zit nu bij Max en dus niet, niet om Max. Uh, maar het is wel heel mooi dat Max gewoon het, het tempo van, van vroeger weer een beetje ophaalt. En toch weer probeert om, om, om mooie, rustige, stille radio en televisie te maken. Dat doet Max. En wat doet Willy Oosterhuis dan zelf om toch in, in dat segment terecht te komen waarin je a kunt opvallen, maar b ook toch weer de luisteraar of de kijker te raken. Nou, dan moet je kansen voor hebben. Hè. Dus, dus uh, okay, iedereen weet wie ik ben en wat ik kan. En, uh, ik bedoel, de regio tap viel al op en andere programma's vielen op. En nu iedereen uh, door internet ziet wel wat ik allemaal maak. De zin van is zo'n mooi programma. Dat moet je even uitleggen. Je bezoekt daarbij eh, bekende Nederlanders. Waarbij één zin een belangrijke rol in hun leven speelt. Of in ieder geval die belangrijk voor hen is binnen liedjes. Of binnen het leven of binnen poëzie. Ja, vaak is het één zin uit één liedje wat ja. een carrière maakt. En dat is de, de, de ingang uh, bij de artiest. Jacques Herb, Manuela. Koze Albers, ik verscheurde je foto. Johnny Hoes... Ach, was ik maar. Dus en dat gebruik ik als insteek. En dan kom ik zachtjes met hen binnen. En dan ga ik met hen in gesprek zoals uh, jij dat doet. Ik neem de piratentoppers mee als een soort Basje en Adriaan. Uh, en zo'n mooi programma. En dat maak ik. En uh, nou zeg het maar. Wie wil het uitzenden? Ja, ik, ik, zorg, ik vind zelf de kanalen. Bij een lokale omroep, op internet. Uh, maar omroepen kiezen allemaal hun eigen gezicht... en hun eigen stem en hun eigen... Ja, nou ja dat is dan maar zo. Ben, ben je een beetje een miskend talent aan het worden dan, inmiddels? Ja, aan we het woorden. We er is zoveel talent. Ik ben geen miskend talent. Uh, ik heb mijn talenten, ik maak mijn dingen. En ik ga daar niet over. Ben je, ben je um, bitter? Nee, helemaal niet. Ik, of, ben, dank, of... ik ben dankbaar voor wat, uh, uh, wat ik allemaal heb mogen doen... en wat ik maak... En ik, uh, ik moet mijn eigen weg vinden. En dat ga ik dan maar doen. Ik ga niet wachten meer. Kijk, als je jonger bent, dan wil je van alles nog. En dan, en dan zoek je ze op. En uh, nu mogen ze mij opzoeken en als ze mij niet opzoeken, nou, ik vind mijn weg wel. En dat is wel mooi van nu, hè, met internet. Uh, iedereen ziet het toch wel. Die het wil zien. En waar haal jij die tomeloze energie vandaan? Geboren in 1954, jij wordt dit jaar dus... Eh, 57. 57? Ja. Ik weet het niet. 1954. Dan, word je, dan ben je 57, je wordt 58. Zo oud al? Ja. Mm. Nee, 26 oktober moet het nog worden. Ja, dan, dan word je 58, toch? Echt waar? Of, 7, ja, of reken ik nou echt? Ja, geboren in ah. Ik ben blond. Ik, ik had een 4 voor wiskunde op mijn eindlijst. Een en een een 6 voor natuurkunde. Dus je moet Man. dat soort rekensommen niet aan mij overlaten. Maar die tomeloze energie, je weet niet waar het uh, vandaan komt. Nee, ik bedoel elke dag nieuw. Elke dag. ik heb wel een bericht bijvoorbeeld van Jacques Herp die, die zegt um, en zeg nog even tegen hem namens mij... dat hij wel op zijn gezondheid moet blijven letten. Ja, Heeft ik Jacques heb... Herp even gemaild, hè? Ja, maar dat is Jacques, lief, Jacques, Jacques ja, dat is wel lief. Jacques, Jacques denkt aan zichzelf. hè? Jacques wordt geopereerd binnenkort. Hè. Ik weet het niet. Aan zijn prostaat. Oh. Dus hij is met zijn eigen gezondheid. Nee. Nee, hij bedoelt het heel goed. Want nee, dat weet ik. Weet ik weet hij het. heeft een, een, een hele leuke mail aan ons gestuurd. omdat hij wist dat jij te gast zou zijn. Dus wat hij onder meer over je zegt zegt hij, het is een unieke man. En hij heeft er mede voor gezorgd dat het Nederlandse lied weer helemaal in is. En dat de belangstelling daarvoor groter is dan ooit. En bijvoorbeeld ook die mega piratenfestijnen, dat dat een ontzettend succes is. En uh, dat je dat uh, als geen uh, ander uh, op, op geheel eigen wijze weet uh, te presenteren. En die zaal weet plat te krijgen. Dus daarnaast zegt hij, het is iemand die ik heb leren kennen als een heel warm mens. Ja. Dus hij heeft mooi gemaild. Dus die, die opmerking over die gezondheid, dat zal die heel serieus nee, en, en naar jou doen. Nee, dat bedoel ik. Dat zei ik, hè, twee jaar geleden had ik een hartaanval. En, uh, Wordt jouw omgeving dan niet gek? In de zin van de zoons en de echtgenoten. Ga op jezelf letten, doe rustig. Aan. Ja, nee, no, nee, voortdurend. Ga sporten, ga. Uh, uh. Nee, nee. Maar sorry, ik onderbrak je. 2009, een in hartaanval, inderdaad. Ja. Toen ben je gedotterd. Hoe dicht was je bij de dood? Volgens mij was het er nog ver vanaf. Maar uh, uh, ja, ik was je? aan het hardlopen. Ik was dus iets aan het doen aan, uh, aan de gesteldheid. En ik, ik was mezelf aan het straffen. Want uh, ik had lang niet gesport. Ik denk, nu moet het maar gebeuren. Ik, wij wonen achter de watermullen. Achter de watermolen in Haaksbergen. En uh, daar trainde ik dan een beetje. En ik had mezelf uh, afgepeigerd. En ik liep over de brug. En ik denk, ja, oh, moe in de zij ik dat is niet goed. En het was net of de luikjes een beetje dicht gingen, maar niet helemaal. En dan ben ik de laatste 200 meter naar huis gewandeld. En die moeheid, die bleef. En uh, mijn vrouw was thuis. En, en, en het je toch. Ik zei, ja, hij had gelopen. Hè. Ik zei, oh, dat doet ook wel een beetje zeer links. Ja, ja, het zal wel. Ik zeg maar mijn vader had ook een hartaanval op deze leeftijd keek ze. Een raar zeggen toch. Dan belden ze de dokter. Dan nou, zijn we naar de dokter gegaan. Kik, ja. Iets van een filmpje. ja, ik weet het niet. En ineens, dan kwam dus sirene aan. Ik zei, voor wie is die dan? Ja, die is voor jou. Voor mij? Ja, het is toch iets anders dan jij denkt. Komen ze binnen rennen, lig ik in de ambulance. En ik bezig met van alles en nog wat. Ze zei, nou moet je je mond houden. Ik zei, ja, dan moet je me nog één ding vertellen. Heb ik hem al gehad of krijg ik hem nog? En toen zei hij, je hebt er al één gehad. En wat nu onderweg is, weten we niet. Maar doe maar rustig. En toen van hetzelfde moment heb ik me overgegeven. En een uur later was ik gedotterd. En... Dat is niet makkelijk voor jou, denk ik. Om je over te nee, geven aan, aan nee, die ander. Nee. Nee. nee. Nou ja, als je het eenmaal doet, uh, oké, okay, dan uh, klaar. Dan, dan, dan... dan kan het ook best mooi zijn, hè? Ja. En prettig. Ja. Nou ja, je... omdat je, uh, je denkt, ach, ik ben goede handen. Uh, de, nu kan er niks meer uh, gebeuren. Ben je bang voor de dood, of niet? Want je hebt je vader heel plotseling zien gaan toen je 15 was. Bij je moeder is, is het een afscheidsproces geweest... Ja, waarin prachtig. je ook dichter naar haar toegegroeid ja, bent. Ja, dat was prachtig. Dus je hebt twee manieren ja, gezien. Ja, dat is wel waar, ja. Hoe is dat voor jou? Ben jij er bang voor? Of, nee, nee. Of, of verkies je de ene manier boven de andere? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik, ik, ik denk dat ik op het dieptepunt ga. Dus ik denk dat ik nog heel lang blijf en uh, uiteindelijk uh, zelf vraag haal maar alsjeblieft op, want dit is ook niet leuk meer. Ik denk dat het, dat het dat gaat worden. En wil je je dan inderdaad laten ophalen in de zin van... Uh, daar komt de magere hein la langs? Of, of zeg je dan nou als het onmenselijk lijden wordt dan uh, ja, ja. help mij maar even nee, een handje. Dat mag. Ja, dat mag, dat mag. Een handje helpen als het uh, onmenselijk ja. wordt, dan, dat mag. Want jij bent wel gelovig opgevoed. Want je zei de pastoor kwam lang nee, om te melden... He, ja. uh, waar blijft de volgende? Ja. En uit de energie binnen le het geloof ligt wat uh, ja, ingewikkeld. Maar, ja, maar bij de katholieken... Dat zijn soepel, hè? Ja, wel. Mijn, je, mijn moeder ook. Geloof jij nog? Of geloof je überhaupt? Ik geloof in alles. Zei, en dat is? Mijn moeder die zei op het laatste... Ah, wat ik zo jammer vind is dat jullie niet meer naar de kerk gaan. En ik bid gelukkig nog voor jullie. en Ze heeft daar ook veel steun aan gehad. En dan zei ik altijd tegen mijn moeder... ik geloof intussen veel meer dan jij. En dat is ook zo. Er is, er is veel. En hoe je het ook noemt. Of je het nou God noemt of... Uh, ja, of, je plaatst of, of, het dan niet binnen de strenge kaders van, dus, van uh, de, zoals de religie ja. omschreven wordt in een Bijbel of ja. in een Koran. Maar je hebt een soort breed spectrum aan datgene waar je allemaal in gelooft. Dat ja, is wat je wil zeggen. Ja, en met de moderne natuurwetenschappen, uh, zover als ze zijn, dan denk ik ja, inderdaad. Er is waarschijnlijk heel veel. Ik denk echt dat we er ooit achter komen dat gisteren niet bestaat en morgen bestaat ook niet. De, alles, een prachtige alles, levenswijsheid. Alles is er al. Ja. Gisteren is ook nu nog. En morgen is ook al lang hier. En, uh, en dat verklaart ook het geloof. Dat verklaart ook uh, uh, de zieners. Hè, in het verleden of in de toekomst. Uh, we hebben allemaal een lijntje naar, naar alles. En uh, we ontvangen soms wat. En... Uh, daar doen we het dan mee. En daar spelen we mee. En staan deze ideeën, gedachtegangen, wijsheden, zo je ze wilt noemen, ook omschreven in die trilogie die je schreef? Uh, de ja. Deuren, of is dat louter en alleen over... Uh, laten we zeggen de achtergronden van nee, televisie en radio? Nee, nee, nee. Kijk, ehm... Um, Lodgoorn. Ik heb, ik heb daar maar een beetje in verpakt. Lodgoorn. L-O-A-T-G-O-A-N. Al dus. Willy... Wacht even, want dit is leuk. Uh, iemand die uh, een andere kreet... dus niet alleen maar Lot, gewoon maar een andere kreet... nog heel erg goed kent en herkent. Dat is uh, Menno... Smit of ja, Menno Smit denk ik. Die zegt uh, beste mensen met plezier en nostalgie luister ik naar het gesprek met Willy Oosterhuis wonend aan de oostelijke rand van de Veluwe. Een gebied dat taalkundig volkomen verwant is aan de Overijsselse kant van de IJssel. Vond ik het jammer dat we buiten het aandachtsgebied, want geen Overijssel, van Willy behoorden. Dus buiten die gezellige familie. Althans, zo voelde dat. De kreet Willy, Willy, Willy, Willy, Willy wel of Willy niet is nog steeds blijven hangen. Dat is er namelijk oké. Okay, niet alleen maar lot, wil wel, Willi... Ja, ook. Maar Lord gewoon, daar, daar heb ik alles in verpakt. Leven, lachen, loslaten. En ik heb al die letters een, een betekenis gegeven. Overgeven, laat het maar even gebeuren. Dan moet je accepteren wat, wat jou overkomt. Dat is de A. En dan... Als je dat allemaal accepteert, dat doe ik intussen, dan kun je weer terug naar je talent. En dat ga je weer gebruiken. Wat anderen ook willen. Ik accepteer alles. Ik la laat het los of ze mijn programma's nou wel zien of niet zien. Ik, laat ik ga terug naar, naar, naar mijn uh, talent. En dat ga ik weer geven aan anderen. Maar dat is de bedoeling natuurlijk. En dan ga ik weer aanvallen. Dan ga ik weer overwinnen. En uiteindelijk, maar dan willen we, gaan we iets nalaten. Dat willen we uiteindelijk. Heeft het zin gehad? Ja. Heb ik iets nagelaten? Nou, met pijn in het hart loten we jou gewoon, want uh, <laughs> het is uh, vier minuten voor zeven. Maar we hebben wel iets nagelaten, we hebben wel iets achtergelaten. We hebben een mooi uur gesproken hier op Radio 1 bij Nachtvluchten van Max. Ik geef jou hier een uh, doosje vol geluk. Het Oeh. heeft vol geluk gezeten en er zit nog steeds heel veel geluk in. Maar het is nu beperkt tot slechts nog twee kleine papieren rolletjes... Er zaten er voorheen 200 in. En nu is het de bedoeling dat jij met een pincet één van de twee kiest. En dat wordt jouw geluk voor dit Oei. weekend of voor langer daarna. Dat moeten we maar even af gaan wachten. We zijn namelijk alweer aan het einde gekomen van dit uur. Nachtvluchten van Max is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 31 maart. En ik was in dit laatste uur in gesprek met presentator... zanger en megapiratenfestijnorganisator organisator Willy Oosterhuis. En kijk even op onze site nachtvluchten.fm... en zie daar hoe je misschien kaarten kunt winnen voor dat festijn. Want er staat een prijsvraag. En mensen die geen computer hebben... kunnen op teletekspagina 331 kijken voor diezelfde prijsvraag. Um, u kunt mailen via die site nachtvluchten.fm. Vragen en opmerkingen kunt u ook via die site aan ons kwijt. En u vindt daar ook de links van al onze gasten. En natuurlijk de mogelijkheid om de verschillende uren opnieuw te beluisteren. Um, ja, vorige week zat in de radioreis streeksgewijs Marga Kool. Daarvan hebben we ook nog een prijsvraag op onze site staan. Volgende week, geen nachtvluchten, maar een hele nacht verzorgd door de collega's van Human in samenwerking met de VPRO. Een uitzending van 2 tot 7 getiteld, let wel, hoe word ik wakker in één nacht? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Zou voor jou, Willy Oosterhuis, nee. ook heel <laughs> mooi zijn, toch? Ja. Daar zit dan presentator Wim Brandt. Willy, aan jou het laatste woord. Ik ben heel benieuwd. Welk geluk jij uit ons geluksdoosje gehaald hebt? Het is de ene na laatste. zie elke dag als de mooiste dag van je leven. Nou. Dat past heel goed bij je. We zijn er doorheen. De techniek hier was in handen van Nico Verhoog, redactie en regie. Barbara Albert, samenstelling en presentatie, Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten. Nog één keer. Zie elke dag... Zie elke dag als de mooiste dag... Van je leven. Daar gaan we het weekend mee. Dank je wel. Lood gewoon. <laughs> Ooster. Ik heb het beste mooi. Oosterhuis. Ik zeg het niet goed. Dag.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 Wakkerdier feliciteert de Plus Supermarkt met de overstap naar vrije uitloopeieren en hoopt dat andere supermarkten dit goede voorbeeld volgen. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Asko Schoenberg met in de hoofdrol de gelouden pianist Pierre-Laurent Aimard. Hij speelt werk van Harrison Burtwissel en George Benjamin. Van de jonge Kate Moore, leerling van Louis Andriessen, staat een première op dit programma. Donderdag 12 april in muziekgebouw aan het Ei. Kijk op asco Dit is Radio 1.